4 uur. Dit is Caroline Pari met het NOS Journaal. Owik en Lili mogen in Nederland blijven. Dat heeft staatssecretaris Harbers zojuist besloten. Hij heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om van de regels af te wijken. De tieners zouden vandaag worden uitgezet naar Armenië. Ze liepen afgelopen nacht weg uit het huis van hun opa Noma in Wijchen. Owik en Lily kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland... maar het lukte het gezin niet om asiel te krijgen. Hun moeder werd vorig jaar al uitgezet naar Armenië...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 deze uitzending van Zandvoort op Zaterdag had ik het een beetje beloofd, hè? Heel veel muziek uit de, de jaren tachtig vandaag. Zou ik aan het begin van uur drie van Zandvoort op Zaterdag... Bruce Hosby en The Rain sorry, and The Way It Is. Het is zo, we zijn er weer vanaf de studio Torweg Tina met het de derde uur en daarin de volgende onderwerpen. Ja, uh, het derde uur. Nou, wat gaan we doen? Uiteraard over een tweetal platen gaan wij uh, kijken wat er zo allemaal leeft... En, uh,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 Want ze zitten er nog. We hadden ze vorige week ook in de uitzending. Uh, twee katers. En ze luisterden naar, naar Messi en Harry. Het de dieren van de week om half vijf. Messi en Harry. En het gedicht van de week. Nou, er liggen weer vier Ja, stuks... ik heb een hele stapel voor ja, me liggen. Ja. En ik ga ze dadelijk even een keuze maken. Jij mag een keuze maken. Goed. Uh, Pit Report, half vijf uh, dieren van de week.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 need you.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 En als we dan heel veel muziek uit de jaren 80 draaien op de radio deze zaterdagmiddag, dan mag deze Michael Jackson natuurlijk ook niet ontbreken. Je hoort hem ditmaal met de single Billy Jean. TFM, Race Radio, Pit Report. Nee, we schakelen niet over naar Willem van deze slaapkamer. Maar wel naar Albert-Jan die tegenover mij zit. Het Formule 1 nieuws. En nog nieuws over verstappen in Bottas, of niet? Maak je maar geen zorgen. Oké, okay, daar beginnen we mee. mee.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 Chipanile, on the left hand side. Oh, side. it to chipanile, on left side.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 want ook Messi en Harry verdienen een thuis. Zo is me net al Of gaan langs inderdaad, helemaal aan het einde van uh, Zandvoort Nieuw-Noords. Keesomstraat nummer 5. Daar vind je uh, Harry en uh, Messi Die beide wachten op een nieuw baasje. En hier is Aya Nakamura. Oh Ella yeah, Baza. Yeah, yeah.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 Katten ja en na Oh ja Oh jaja ja, ja ja, ja ja, ja jaja ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja, jaja jaja ja a ja ja, jaja ja, ja ja, jaja jaja Y a pas moyen, ja, ja, ouais. on, catch on baby du deed, ja, oh, ja, ja, yeah, yeah, yeah. tu ans, ja, ja, non, a pas moyen, ja, ja, ja, ouais. ja, on katja baby du deed, ja, d'aveugt, on katja baby, tu deed, ja, on katja baby, on katja baby, tu deed, ja, on katja baby, yeah. on dat was inderdaad de single Jetja. Uh, ja. Nou, nog één keer dan uh, doe maar in uh, Liever dan Lief. Ik kom niet bij me plagen. Kom niet samen vagen, nee. Ik heb het wel gezegd, ik heb het wel gezegd. Ik heb het wel gezegd dat je beter bij mij kunt blijven.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 Beter bij, beter bij, beter bij, beter bij, bij, bij mij. Want ik ben liever dan liever dan lief, veel liever dan hij. Ja, onze collega Fred Heij, die zei het uh, helemaal terecht. Eigenlijk hadden we er een betere feestje van kunnen maken. En uh, Tim Immers uh, kunnen draaien met Liever dan Lief. Maar we hebben het even bij het originele singeltje gehouden van uh, Toemar Maar. En inderdaad, Liever dan Lief van alweer heel veel jaren geleden.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 En als je vanmorgen naar Goedemorgen Zandvoort hebt geluisterd... heb je hem gehoord, Dylan van Lierop, 11 jaar oud. En nu al een grote darter en dat gaat een nog veel grotere darter worden. Maar Raymond van Barneveld, die was ook lekker aan het darter geweest. En die gebruikte die eye of the tiger zo bij het binnenkomen van de zaal... waar hij ging darteren. Dus vandaar dat we hem even gedraaid hebben, speciaal voor Dylan. Het is inmiddels kwart voor vijf geweest. Het gedicht van de dag...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 Even voor vijf uur op de zaterdagmiddag gooi alles er maar uit met de bom is gebarsten. Was lekker, hè? Albietje? Ah, ja, je bent, helemaal ja, mee, ja heb, nee. je bent ook helemaal vernieuwd oh, ja, geworden. Ik zie nog even voor thuis vond, het was maar een gedichtje. Joh. Ja. Oh ja, dan krijg je dat. Ja, ja. nee. Helemaal goed. Heb jij nog uh, nieuws te melden? Ik heb niks meer te melden. Nee, nee, nee, nee. we, we wachten even op Frits en dan gaan we horen wat hij zo meteen gaat doen. Na vijf uur. Maar eerst Tom Jones. blind She was my woman As she deceived me I watched and went out Since she opened the door, she stood there laughing. I felt the night.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 Dat is voor jou even ja. weer een stapje over de grens. Ja, toch? Ja. <laughs> nou ja. <laughs> ja me me meestal heb je Nederlandstalig, maar ja. dit is een Engel Engelstalig genoemd. Ja, maar ja, goed, we blijven een Nederland uh Nederlandstalig artiest. Juist. Ik bedoel, ja, we hebben er al verschillende hier in de studio gehad natuurlijk. Die ook gewoon live hier aan de microfoon uh, stonden te zingen. En ook Engels ja. Dus ja. Nee, maar je draait ook gauw Ouwe, Italiaanse Gauwe ja, Ouwe. Ook, ook, ook dat, en uh, Kroatisch, en Engels, Duits. Uh. Alles alles gaat er een vuur passeren. Heb weer. jij al een pizza besteld bij Fred voor de Italiaanse muziek, of niet? Nee, nog niet. Ah, nog nog niet. niet, dat komt eraan, hè, ja, geloof ik. Houden we nog een Italiaanse avond hier, hè? Ja, gaan we zeker doen, gaan we zeker doen. Goed idee. Nou, het gaat een mooi feestje worden zo dadelijk. Dus uh, allemaal weer uh, live muziek en uh, leuke cd's. Kan je nog wat opnoemen wat je nog meer gaat draaien allemaal? Uh, nou ja, dat komt voorbij. Uh, Marco Kantus, die gaan we er sowieso uh, gooien we er doorheen. Die gooien erin. Die gooi ik er gewoon ja. doorheen. Waar zijn al je vrienden? <laughs> Waar zijn al je vrienden? Ja, wij zijn weg, hoor. Wij zijn weg. Nee, oké. Okay, <laughs> uh, nee, uh. En uh, ja, Gerard Joling. Uh, ja, Gordon zal nog voorbij komen. En uh, uh, nou ja, de artiest die gaat bellen natuurlijk Ellen ook. Ellen Klaar heeft samen met Jan uh, Smit ook een Nederlandstalige plaat, of was het een Engelse plaat? Nee, een Nederlandstalige plaat gemaakt onlangs. Dan gaan we die dadelijk ook gewoon nee. rijden. Ja, op YouTube. Een verzoekje? Ja, of, nou, uh... nou, bij deze. Bij deze <laughs> okay. verzoek. nee, een heel leuk, uh, vrolijk nummer. Nou, helemaal goed. Veel plezier zo meteen, Fred. Ja, dankjewel. En uh, wij zien elkaar volgende week weer, want het zit er weer op voor ons, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Volgende, klopt. Week, ja. volgende week zijn we er weer. Volgende week weer tussen 2 en vijf. Zandvoort op zaterdag. Wij zeggen bedankt voor het luisteren. En een hele fijne zaterdagavond en tot volgende week. Dag. Doei. Doei. doei, doei.